11 uur, Joop met het NOS-journaal. Saudi-Arabië waarschuwt vrouwen om vandaag niet mee te doen aan een protestactie tegen een verbod om auto te rijden. Wie dat toch doet, sloopt het risico te worden gestraft, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tegenstanders van het verbod willen dat Saoedische vrouwen vandaag massaal in de auto stappen en gaan rijden uit protest tegen deze vorm van ongelijkheid. Conservatieve geestelijken in Saudi-Arabië hebben de campagne om het verbod op te heffen een bedreiging voor het land genoemd.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 De Amerikaanse bank JP Morgan Chase betaalt ruim 5 miljard dollar schadevergoeding... aan de hypotheekinstellingen Fannie Mae en Freddie Mac. Die verloren miljarden met de aankoop van hypotheekpakketten van de bank... die veel minder waard bleken te zijn dan waarvoor ze verkocht werden. Tijdens de kredietcrisis kwamen de twee hypotheekinstellingen hierdoor in grote problemen. De Amerikaanse overheid moest ze overeind houden met 187 miljard dollar aan steun... De schadevergoeding is onderdeel van een bredere schikking... van JP Morgan Chase met de Amerikaanse autoriteiten. Die komt naar verwachting uit op in totaal een bedrag van 13 miljard dollar. Vannacht om drie uur gaat de wintertijd weer in... en wordt de klok een uur teruggezet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken liep daarop vooruit... en kondigde vanmorgen om drie uur via Twitter aan... dat de wintertijd al is ingegaan, een etmaal te vroeg dus. Het bericht verspreidde zich snel via Twitter... en leidde tot veel hilarische reacties.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 ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Eembrugge. De linkerrijstrook is daar dicht, de file daarachter 3 kilometer. En verder staat er een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Reewijk en Woerden 8 kilometer. Er wordt daar het hele weekend aan de weg gewerkt. Er zijn twee van de vier rijstroken dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan daarom maar beter omrijden richting Utrecht... via Amsterdam over de A4, de A9 en de A2... Komende vanuit Rotterdam kunt u beter omrijden via Gorkum. En dat is over de A16, de A15 en de A27.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 Kamerbreed. Presentatie Margriet Vromans. Goedemorgen. Zonder Kees Boonman vandaag, maar als altijd met interessante gasten aan tafel. Paul Tang is hier, econoom, ex-Tweede Kamerlid... en een van de vier overgebleven kandidaten voor het PvdA-lijsttrekkerschap... voor de Europese verkiezingen. Goedemorgen, meneer Tang. Goedemorgen. Volop in het nieuws, nadat uw partijbestuur gisteren bekendmaakte... dat één andere kandidaat, Judith Merkies, zich niet mag kandideren... uw partijvoorzitter Hans Pekman zal dat besluit straks toelichten in deze uitzending op Brinkman zit bij ons aan tafel. De fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer. Hij bereidt zich voor op de algemene politieke beschouwingen komende dinsdag. Wat zal de koers worden van het CDA tegenover het kabinet? Daar gaan we het over hebben. Goedemorgen, meneer Brinkman. Goedemorgen. En hoe erg is het als een overheid steeds meer van je wil weten? En wie wordt er in Europa eigenlijk niet afgeluisterd? Dat vragen we ons af na deze week. Waarin bleek dat de Amerikaanse inlichtingendienst... miljoenen telefoongesprekken heeft meegeluisterd in Europa. Naar ons onderweg is de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer... die maakt zich zorgen over de rechten van de burger. Gaan we het dus zo uitgebreid over hebben. U kunt ons ook zien op trotskamerbreed.nl en op Politiek24. Maar zoals altijd kijken we eerst eventjes in de zaterdagkranten. Nou, alle kranten melden natuurlijk dat het partijbestuur... van de Partij van de Arbeid gisteren heeft bekendgemaakt... om. Europarlementariër Judith Merkies niet toe te laten... tot de lijsttrekkersverkiezing voor de Europese verkiezingen... die zullen in mei volgend jaar worden gehouden. Belangrijkste overweging van het partijbestuur is... dat het geen vertrouwen heeft in haar manier van samenwerken. En bovendien rekent het partijbestuur haar aan... dat ze de dagvergoeding die ze voor haar werk kreeg... naast het gewone salaris, pas na vier jaar heeft terugbetaald. Dat staat allemaal in de verklaring die het partijbestuur gisteren uitgaf... Vanochtend in Troskamerbreed een nadere verklaring... van PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman. Hij is onderweg naar Zeeland, maar heeft even de auto aan de kant gezet. Goedemorgen, meneer Spekman. Goedemorgen. Eerst even over dat laatste aspect. Het eh, pas na vier jaar terugbetalen van die dagvergoeding. Uh, een commissie uit uw partij die dat heeft onderzocht... die concludeert dat dat laten terugbetalen niet alleen aan haar te wijten was... en ook dat ze integer en conform de gedragsregels heeft gehandeld. Dat rapport is pas twee weken oud. Hoe kan het dat u tot een andere conclusie komt? Ja, het is ietsje laat gepubliceerd, hoor, overigens. Uh, maar kijk, die commissie zelf die heeft er ook weinig prioriteit aan gegeven... en dat is niet goed, maar Judith ook niet... En zij heeft die gedragscode wel getekend bij aanvang, uh, zeg maar, van haar mandaatperiode. Ja. Uh, en wij vinden dus dat het aan allebei de kanten niet goed gegaan. Nou, aan de kant van Judith heeft dat een consequentie wat ons betreft. Uh, dat hebben we dus ook bekend gemaakt. Maar ook. Uh, hebben we besloten als partijbestuur... dat we de commissie dichter bij ons gaan halen. De naleving gedragscode. Daar uh, gaan ook bestuursleden in deelnemen in die commissie. Uh -huh. uh, en we hebben hem aangescherpt dat je ook nu jaarlijks uh, moet terugbetalen. Ja, maar goed, dus we maar hebben vrouw... daar ook consequenties aan verbonden. Maar er zitten allebei de kanten inderdaad is dat fout gaan. En ik ben blij dat Judith uiteindelijk heeft betaald. Maar we nemen het toch kwalijk dat ondanks dat ze die handtekening heeft gezet... het vier jaar moest duren voordat ze het deed. Ja, toch zegt uh, de commissie, en dat is de commissie naleving gedragscode... Ja. Er was geen tijdige controle, het heeft ook aan ons gelegen... maar hun conclusie is wel, en ik citeer... van twijfel over de juistheid en volledigheid over de verantwoording... inclusief de dagvergoedingen, is geen sprake. Dus wat zij heeft gedaan, klopt volgens de regels... die uw commissie had opgesteld. Nee, niet de commissie, de naleving gedragscode. Ja. Uh, en die naleving gedragscode zegt, wij hebben het niet goed genoeg gedaan. Ja. En Judith heeft het niet goed genoeg gedaan. Allebei geen prioriteit gegeven. Ja. En dat ja. nemen we dus allebei kwalijk. Dus wij nemen consequenties uh, voor Judith. Hoe pijnlijk en vervelend dat ook voor haar is, dat kan ik me best voorstellen. Maar ook voor de commissie naleving gedragscode hebben we gezegd. We gaan het aanscherpen, we zorgen dat bestuursleden erin zitten... we gaan jaarlijks rapporteren, wat ook dat moet beter. Dus we moeten het allebei wat ons betreft beter doen... want integriteit is een belangrijk onderwerp voor ja, de plek. Maar, de toch, maar toch, want ik citeer opnieuw eventjes uit het uh, rapport van deze commissie. Ze ja. heeft het geld niet gebruikt, ze heeft het steeds op nee. een aparte rekening gehouden... ze heeft het teruggestort, precies zoals afgesproken. De commissie zegt, ze heeft integer en in overeenstemming... met de afgesproken gedragsregels gehandeld. Wat kunt u haar dan eigenlijk verwijten? Nou ja, wat ik verwijt is precies wat ook in de verklaring staat... is dat ze lax is geweest dat er ook in die verklaring van die commissie staat... dat er weinig prioriteit is gegeven door en de commissie en door uh, onder andere Judith. En dat nemen we kwalijk, omdat als je iets tekent... en je moet dan ook zelf prioriteit eraan geven dat je dat nakomt. Zo ja. hoort dat met die Dus zij dat had... uiteindelijk een bedrag heeft betaald, herken ik, herken ik... Uh, en waarderen we ook als partijbestuur. Dat vind ik ja. heel belangrijk. Maar goed, de commissie heeft dus niet gedaan... of die, die controle is dus niet voldoende uitgevoerd... en zij had dan toch haar best moeten doen... om dat geld op welke manier dan ook terug te moeten storten, zegt u? Zeker, want dat was van beide kanten. Zij had ook als delegatiegenoot kunnen aandringen... op dat die rapportages wel kwamen in plaats van na ja, vier jaar. Want dat was ook de afspraak in de gedragscode. Ideaal wordt er gerapporteerd. Dan de andere kwestie. Uh, mevrouw Marquise zou niet goed samenwerken. Uh, ze zei zelf gisteren in Nieuwsuur... ...ja, daar waar politiek wordt gemaakt... ...daar lopen de gemoederen hoog op. Het gaat ook ergens over. Ze zegt dat er wel conflicten zijn geweest... ...maar dat die zijn opgelost. Nou pleit u in uw partij juist altijd voor de kracht van het debat. Wat verwijt u haar dan in deze? helemaal niks mis met het debat. Ik ben heel blij... dat er vier kandidaten nu van de Partij van de Arbeid... vol op het land in trekken. één zit er bij u in de studio om vanaf aanstaande dinsdag... een onderlinge debat te voeren over de koers... die zij precies voor zich zien voor Europa. Ja, maar ik heb dus het nu even over het debat wat zij heeft gevoerd... en wat ja, ja, u herkennelijk verwijt dat daar conflicten uit zijn ontstaan. Ja, maar ik zeg... het debat, daar hou ik zeer van. Uh, wat er alleen speelt is dat de samenwerking... had niks met inhoudelijk debat te maken had met hele andere dingen te maken. Nou, daar heeft de, commissie, de adviescommissie onder leiding van Job Cohen heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Er hebben eerder bemiddelingspogingen plaatsgevonden. Het is helaas en het was helaas nog niet voorbij in Europa... als het gaat over de onderlinge strijd dus en de onderlinge zegt, verhouding. Dus wat zij zegt, die conflicten die hebben wij achter ons gelaten. Die zijn opgelost. Daarvan zegt u dat is niet waar? Ja, dat vind ik heel vervelend. Uh, maar dat was niet waar. Ja. Uh, dus Heeft u daar zelf we een ook een consequentie nemen. Heeft u daar zelf ook met haar over gesproken? Natuurlijk, want we hebben ook, uh, zoals het officieel gaat... als iemand uh, zit in de Kamer of in het Europese parlement... worden er voortgangsgesprekken gehouden. Hm. En dat gesprek heb ik ook met haar gehad. Zij zegt dat nogmaals... u één keer in Brussel bent geweest. In, ja, in de vier jaar dat zij daar heeft gewerkt. Ja, maar ik ben uh, nog... U bent nog niet zo lang voorzitter. partijvoorzitter natuurlijk. Ja, maar goed, als u wat daar gebeurde zo belangrijk vindt... Waar, waarom bent u daar dan niet vaker naartoe gegaan? Om te kijken of u ik de heb, conflicten zeg maar, daar maar, kan oplossen? Op het moment dat er een conflict was... heb ik uh, onder andere een Klaas de Vries gevraagd... om daar die bemiddelingspoging uh, te gaan doen. En namens mij uh, daar met alle mensen te praten... inclusief de medewerkers. Hm. Dus dat heb ik gedaan. En ja. nogmaals, kijk... Ik vind het buitengewoon pijnlijk uh, voor Judith als persoon. Want ze heeft ook inhoudelijk mooie resultaten gehaald. Dat het zo loopt zoals het loopt. Maar wij hebben als bestuur ook onze verantwoordelijkheid te nemen. In plaats van dat we alleen maar af onze kop in het zand steken... voor dingen die niet goed zijn. Dat weiger ik. Ja, en Dat de... weigert het bestuur met mij. En dan vervolgens zijn er nog steeds vier kandidaten over. En ja. die gaan nu voor op het debat aan. En daar kunnen de leden uit kiezen. Daar ben ik heel blij mee. We praten straks met één. Nog even naar die verklaring van mevrouw Merkies. Die zij gisteren uitgaf. Ze schrijft dat het partijbestuur kennelijk schoon schip wil maken. En wil komen met een geheel nieuwe delegatie. Is dat zo? Nee, dat zijn uh, ook absoluut nooit mijn woorden geweest. Uh, het ging nu over wie is de kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Mm -hmm. uh, daar is over een oordeel uh, geveld. Eerst door de adviescommissie, die hebben advies gegeven aan het partijbestuur ja. en Job was daar stellig in... Uh, dat Judith geen kandidaat zou moeten zijn. En ik deelde dat advies van Job en met ja. mij het bestuur. Nou Even naar die delegatie nu. Uh, zittend lid Emine Boskoer heeft zelf aangegeven... begin deze maand, ik wil stoppen. Maar het andere ja. lid, Thijs Berman, uh, zou wat u betreft dus kunnen blijven? Iedereen kan zich gewoon kandidaat stellen uh, zoals dat gaat bij onze kandidaatstellingsprocedure. En dan zullen ze eerste gesprekken hebben met de commissie van Cohen. Ja, nee maar goed. Ik heb uh, toch even gewoon gevraagd. Want Thijs Berman die zit ja, daar ik twee vraag, periodes. Ik, loop niet, ik, loop, ik probeer dingen zorgvuldig te doen. Dat is misschien vervelend en saai. Maar dat doe ik wel. En de eerste stap is dat iedereen in onze partij, ieder lid, kan zich aanmelden als kandidaat voor die Europese fractie. Ja, dus Judith Merkies kan wat u betreft ook op de lijst. Dat Zij, Zij pas, heeft gezegd hij, ik ben beschikbaar, echt, dat mag. Zij kan zich aanmelden en dan is het in eerste instantie aan de adviescommissie om een plaatsing voor te stellen, ja of nee. En ja. Ja, zo gaat dat bij ons. Maar ja, een... nu was het eerst over het lijsttrekkerschap en dat was gewoon duidelijk. Ja, maar wat u betreft is er dus geen ban op haar eventuele verkiesbaarheid als uh, lid? Nee, want ieder lid staat vrij om alsnog zich kandidaat te stellen, ja of nee. En dan is het weer opnieuw de adviescommissie die daar een eerste oordeel over gaat. Ja, nou, ze is beschikbaar. Er is al met al, meneer Spekman, wel een hoop gedoe in uw partij. Uh, beursmeester... nou, dat is ook een heel veel mooie dingen, hoor. Want ik ben nu onderweg naar Zeeland... Absoluut. waar een uh, ledenwerkings... vatig is met heel veel nieuwe leden. Ja, u gaat vast een hele mooie dag tegemoet. Maar toch, uh, ja. burgemeester Peter Rewinkel wil met uh, wachtgeld aan de slag in Spanje. Dus ja, Peter gemeenteraadslid. Peter heeft al drie maanden afstand gedaan van het wachtgeld. Ja, maar er is een gemeenteraadslid in Amersfoort... Geweest die een greep in de partijkas heeft gedaan. In Utrecht heeft een gemeenteraadslid uh, gepikt van de dakloze krant ja. En nou dit gedoe in de Europese fractie. Dat is wel een hoop reuring hè, met twee verkiezingen op komst. Ja, nee, zeker. Ik zie het liever niet. Maar ik zie het vooral liever niet uh, als je kijkt naar die individuele zaken. Ik vind het een grote tragedie voor de familie van Ramon. Wat er nu met hem gebeurt is dat hij zich van het leven heeft beroofd. Dat vind ik eigenlijk alles overstijgen. En bij Bert van der Roest vond ik het, vind ik het fout. En was er ook echt geen enkele... Uh, twijfel bij mij dat hij moest stoppen als raadslid. En als hij dat niet uh, uh, vrijwillig deed... dan zou ik hem dwingen ja. uh, met het rijen Ja, dat is uiteindelijk hoe het dan gaat. En, en, en dat heeft het, het al. Is, daar ben ik het mee eens. Ja, en Rewinkel heeft het goed gemaakt... door al af te zien van drie maanden wachtgeld... maar u heeft het ja, niet meer ben ik heel blij mee. willen aangaan... met opnieuw de reuring misschien... over die vergoedingen van, uh, van Judith Merkies. Heeft dat misschien meegespeeld in uw besluit? Nee, dat heeft niet meegespeeld in het besluit. Het besluit is eigenlijk uh, maandag anderhalve week geleden genomen... bijna twee weken geleden... Uh, maar daarna was er nog een beroepsmogelijkheid voor jurid. Dat heb ik het toen ook aangegeven. Daar heeft ze van gebruik gemaakt. En ik ben blij dat het voor die tijd allemaal gesloten is gebleven. Zodat die procedure goed gevolgd kan worden. Ja. Dat heeft, het maakt niet uit. Kijk, in deze tijd voor ons als Partij van Arbeid is gewoon een belangrijk onderwerp. En wij willen dat dat goed gaat. Daarom hebben we ook onze verantwoordelijkheid genomen om nu in die commissie naleving... om ook die afspraken aan te scherpen, bestuursleden in te zetten... verplichte jaarlijks terugstorting te doen voor de dagvergoeding. En zo blijven we bezig om iedere keer te kijken waar de gaten zijn... Het gaat om integriteit, om die te vullen en met voorstellen te komen. De regels zijn aangescherpt. Ik wens u een mooie dag in Zeeland, meneer Spekman. Dank u. Dat lukt vast een zeker. Goedemorgen. Tros Radio 1. En daarmee is het kwart over elf geworden. U luistert naar Tros Kamerbreed. We hebben aan tafel CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Elko Brinkman. Paul Tang, kandidaat lijsttrekker van de Partij van de Arbeid voor het Europees Parlement. En inmiddels is ook bij ons binnen Alex Brenningmeijer, de Nationale Ombudsman. Goedemorgen, meneer Brenningmeijer. Ik begin toch even bij u, meneer Tang. Want u ja. bent nou uh, een van de vier overgebleven kandidaat-lijsttrekkers... voor de Partij van de Arbeid in het Europarlement. Wat vindt u van de gang van zaken tot nu toe? Uh, het is jammer dat het zo gelopen is. Uh, dat, is uh, dat is jammer voor de partij, uh, jammer voor Judith. Maar ook voor de vrijwilligers die, uh, die, haar, die haar steunen en al aan de gang waren. Maar... Ja, maar goed, die kunnen misschien wel weer... Uh verder, hè? als zij toch gewoon een campagne kan voeren. Om ja, wel... ik, ik, hoop dat ze, ik verwacht ook dat ze verder gaan... maar ik denk dat ze toch wel een, een katergevoel. gevoel zullen ja, hebben. Ja, toch wel weer een gedoe. Hè? U, u, u bent alweer een tijdje uit de politiek. Even voor de mensen die u misschien ja. niet meer kennen. U heeft in 2010 de Tweede Kamer verlaten. Ja. Want in 2009 lekte u de macro-economische verkenningen. Ja. Toen mocht u voor een maand op het strafbankje, geloof ja. ik. U mocht woord niet meer voeren. Een jaar eerder werd u nog berispt door de Tweede Kamer, voorzitter. Toen was u te loslippig geweest over de nota op de nee, radio was dat geloof nee. ik. Die was toen nog geheim. Althans, u nou. zei iets wat niet mocht. Is dat lekken uit onhandigheid of doet u dat principieel? Nee, dat was een stomme fout. Maar dat is een fout waar je, waarvan je leert. Wat en die, heeft u daarvan die, geleerd? Die je, die je maar één keer maakt. Ja, dus? Nooit meer lekken? Nee, uh, transparant zijn. En uh, zelfs transparantie moet transparant zijn. Maar ja. dat is een fout die je maar één keer maakt. Oké, okay. u maakte hem twee keer. Nee, de, de, de keer daarvoor heb is, ik zat een, in, een in een radioprogramma met Agnes Kant en Frans Wekers. Want toen was alles uh, stond al op het internet bij het NRC. Nou, oké. Okay. Dus toen dacht u, als het toch op het internet staat, ja, mag dus ik daar de... wel uit citeren. Nou ja, in Europa straks moet... Dat is ook de grote vraag, hè. Hoe transparant is het in Europa? Nou ja, voor de burger in ieder geval. Uh, voor, voor de mensen in ieder geval niet, uh, niet genoeg die vinden dat moeilijk te begrijpen. Als je mensen vraagt, wat weet u van Europa? En geeft u zichzelf een cijfer? Dan geeft u zichzelf een vier. Mensen, mensen vinden dat heel moeilijk om te begrijpen. Nou, gaat u daar iets aan doen? Aan die bekendheid? Ja, dat is een van de opdrachten die elke Europarlementariër heeft. Is om duidelijk te maken wat er in, in, in Brussel gebeurt. En daarom ben ik bijvoorbeeld... Dat geldt ook voor de Partij van de Arbeid. Uh, dus ik vind, daarom ben ik voor een uh, minimaal eens per jaar een eu lederaad Waarbij de leden de Europarlementariërs ter verantwoording kunnen roepen... en ook met voorstellen kunnen komen en uitleg kunnen, kunnen vragen. Hoe staat het met uw Europese kennis? Want we hadden het al zojuist over. Er zitten dus drie uh, leden nu in de fractie die zeer ervaren zijn. Uh, u begint met een achterstand. Uh, weet ik niet. Ik kom al, uh, ik kom al enige tijd uh, in Brussel. Ja, ik uh, dat ook. was. Uh, oh, nee, maar, ook even, in Brussel. Een, nee, maar het, toen ik nog uh, onderzoeker was bij het Centraal Planbureau, schreef ik over klimaatbeleid of over globalisering. En ook in opdracht van de Europese Commissie. Uh, dus uh, ik, heb, ik heb altijd zeer waarde gehecht aan, uh, aan Europa, maar ook, ook, ook in mijn Haagse werk. U denkt niet dat u een achterstand heeft, qua kennis, Ach, qua ervaring? Het, is het complexe ik, geheel van Brussel. Het is al ongetwijfeld, maar dat heb ik ook in Den Haag gehad. Dat heb ik ook redelijk snel mijn weg gevonden. Uh, ik was binnen de kortste keren financieel woordvoerder. Ook daar moest ik mijn weg leren kennen. Dat zal in Brussel ook lukken. Uh, maar het is, niet, uh, het is bepaald geen onbekend rij voor nee, Er zijn drie andere kandidaat. Robert Baroeg, Zita Schellekens en Bernard Naron. Wat maakt u beter dan deze drie? Poeh, uh, ja, ik, ik denk dat ik de kennis en ervaring meebreng. Juist zowel politiek als economisch. Uh, en die, en dat is de, uh, die nodig is ook voor de grote opdracht die de Europese Unie te wachten staat. Want uh, het gaat om de uitdagingen van onze tijd. Uh, Europa aan het werk. En zo vind ik dat bestrijden van hoge werkloosheid prioriteit moet krijgen. En dat een uh, norm voor het tekort van uh, 3% niet heilig en eenzijdig mag zijn. Maar dat juist in deze tijd waarin de werkeloosheid hoog oploopt... en boven de 7% komt, dat we alles op alles moeten zetten om mensen aan de gang te houden. U wil naar beneden die 7 procent, hè? Of het mag maar een maximum zijn van ja, 7 procent. Wat, wat, wat ik graag wil, is dat we een les trekken uit de jaren 80. Toen zijn mensen massaal langs de kant van de arbeidsmarkt beland... Uh, vaak laag opgeleide, uh, toen nog mensen met alleen lagere school. En die mensen hebben nooit meer de kans gekregen om terug te keren. Omdat ze, ze verloren het contact met de arbeidsmarkt en contact met de, uh, met de samenleving. Dat was een menselijk en maatschappelijk probleem, maar dat was ook een heel hardnekkig probleem. En die les, die dreigen we nu te vergeten. Daar moeten we echt alles op alles zetten om mensen bij de arbeidsmarkt te houden en aan het werk te krijgen. Maar wat kan de politiek daaraan doen? Want u kunt wel zeggen, de werkloosheidsnorm moet naar 7 procent. Ah. Maar hoe realistisch is dat? Nou ja, ik denk dat er meer ruimte zou kunnen zijn voor bijvoorbeeld voor banenplannen. Dat is, dat is één. Ik, dat, doen we, dat doen we nu niet. Dat deden we in 2009 wel. Uh, terwijl uh, toen de werkloosheid lager was dan die nu is. Is toch, uh, dus ik denk dat we alle ruimte moeten benutten... om mensen bij de arbeidsmarkt te houden en een kans b te laten Wacht even, want u zegt banenplannen. Ik herinner me nu ineens een artikel wat u geschreven heeft... waarin u het heeft over de banenplannen en plannetjes van Lodewijk Ascher. Daar had u niet zo'n hoge pet van op. Nee, ik, ik vind het jammer dat, uh, dat in politiek Den Haag... te weinig ruimte heeft gekregen van Brussel. Kijk, Europa is heel belangrijk als het gaat om wet- en regelgeving. En het is eigenlijk alleen maar dat was al in mijn tijd zo in Den Haag. Maar het is alleen maar belangrijker geworden. En ik vind dat Brussel meer ruimte zou, uh, had kunnen geven. En daar ga ik me ook hard voor maken. Of had Den Haag meer ruimte moeten nemen? Ja, dat is dat, over ondoorzichtig gesproken. Dat is niet zo heel doorzichtig. Daarom kom ik ook met die 7%. Kijk, Nu is het zo dat Frankrijk wat meer ruimte lijkt te krijgen dan Nederland. En dat, dat maakt Europa... Ondoorzichtig, en dat vertrouwen mensen ook niet. Want mensen zijn, in Nederland zijn toch bang dat de grote landen het meer, het meer voor het zeggen hebben dan de kleine landen. Ja, maar wat moet ik me nou precies voorstellen bij die 7%-norm? Want ik bedoel, die 3%-norm is duidelijk. Hè? Als landen zich daaraan niet, niet houden, dan staat Olli Reen met ja. opgeheven vingertje. Ja. Maar die 7%-norm, wie, wie hoeft zich daaraan te houden? Nou ja, wat heel mooi zou zijn, is als, er een balans, als de werkloosheid boven de 7% komt in een land. In de, in de eurozone is het nu 12%. Uh, dat er dan een afweging zou ontstaan. Dat er niet eenzijdig wordt gekeken naar het tekort, maar dat er ook wordt gekeken van welke schade richten richten wij aan voor werkloosheid en nogmaals dat werkloosheid is echt een hardnekkig probleem, dat, dat wordt onderschat. En ik zou heel graag die gezonde balans terug, uh, terugzien. Ja, kijk ik heel even naar meneer Brinkman. Uh, u zit namens het CDA in de Eerste Kamer. Banen, banen, banen, dat is wat uw partij het allerbelangrijkste vindt. Dus dit moet u denk ik als muziek in de oren klinken. Ja, maar vooral in de, in de markt en in, in de zorg en bij, bij instellingen. Maar niet uh, die zaak naar de overheid toe, uh, harken. Er wordt nu een schoonmaakbedrijf uh, opgericht... Door het rijk, terwijl er natuurlijk genoeg particuliere schoonmaakbedrijven er zijn. Dus je moet niet de zorgen van de gemeenschap groter maken, maar juist kleiner. Ja, maar wat ziet u dan bijvoorbeeld in die 7%-norm van Palta? Ja, het is op zichzelf een, een goed waarschuwingssignaal... maar dat leidt tot de vraag, hoe doe ik dat dan? Nou, niet door werkgevers te belasten... en niet door werknemers uh, te belasten... maar door ervoor te zorgen dat werken aantrekkelijk uh, blijft. En dat is natuurlijk een eeuwige discussie tussen veel, veel partijen... maar dat is in ieder geval de CDA-opvatting... dat de mensen zelf en hun instellingen en hun bedrijf, het ondernemerschap, zelfstandige, zonder pers. Dat die aangemoedigd moeten worden dat er investeringsruimte voor hen uh, komt. Ja. ja, Paul Tang daarover? Ja, nee, ik nee, ben mee eens. Dat, ik vind dat de, de, de nadruk de afgelopen tijd lag erg op bezuinigen. En ik zou graag zien dat Lodewijk, als je meer ruimte had en niet met één of twee handen op de rug uh, dat gevecht aan moet. En dan kan je vervolgens het politieke debat hebben hoe dat moet. Dat ja. is prima. Ja, maar goed, nog even die 7%-norm. Ik zie toch niet dat daar gauw een straf op staat. Als je als land die 7%-norm zou overschrijden. Nee, maar uh, nee, trek het vergelijking met 2020. Uh, 2009, uh, toen was de werkloosheid lager, maar kwamen we met extra investeringen. Kwamen we ook met extra investeringen voor in het onderwijs, zodat jongeren die niet geen baan konden vinden, uh, wel op school konden blijven. Kwamen we ook met deeltijd, Die Nou, die urgentie uh, die, die, die, die mist nu, omdat die ruimte niet wordt gegeven door Brussel en politiek Den Haag wordt klem gezet. En dat vind ik zonde. En ik zal daar daar heb ik me altijd tegen gezet, want ik denk dat uh, enorm voor uh, 17 of 28 landen niet werkt. Nee. Ik vind, dus het niet alle een... landen hoeven zich aan die norm te houden? Nee, maar duidelijk. het land zit gewoon in een verschillende situatie. We moeten de diversiteit van Europa op dat moment herk uh, uh, herkennen. Ja, um, uh, uh, uh, en, ja. Ja? En, en overigens gaat het niet alleen om die 7 procent. Wat ook heel belangrijk is. Want een van de grote, het fundament moet weer in Europa gelegd worden. En Europa moet uit de modder getrokken worden. Want we hebben ook een belangrijke les te leren uit de afgelopen jaren. Uit de financiële crisis. En dus banken moeten weer gezond worden. Zodat die financiële markten tot rust komen. De kredietverlening op gang komt. Hè, dus mensen die het kunnen betalen een hypotheek krijgen. Dat ondernemers met goede plannen een lening kunnen krijgen. Want dan komen de investeringen en dan komen de banen. En dus dat is een heel belangrijk onderwerp. Dat een klein land als Nederland niet alleen kan. maar we heel hard nodig hebben. Nou, we het toch even over geld hebben. Wat gaat u eigenlijk doen met die vergoeding van 300 euro per dag? Uh, ja, ik vind de vergoeding erg aan de ruime kant. Uh, uh, dus ik, ik vind namelijk dat uh, ik, ik kom uit de publieke sector en dat geld is niet van ons, dus daar moet je juist heel zuinig mee omgaan. Uh, ik vind de dagvergoeding uh, is, uh, springt in het oog, maar ik heb zelf uh, veel meer ook op de pensioenregeling voor Europarlementariërs. Uh, ja, maar die is pas voor later. Toch nog nee, even over nee, die dagvergoeding. Nee, nee, Want nou, maar... het komt bovenop het gewone salaris. Ja. Hè? Nee, maar, dus een maar, soort aanwezigheidspremie. De, maar, de, maar, de, maar dit is vroeg pensioen. Dus Europarlementariërs gaan op 63 uh, met pensioen. Dus uh, wij gaan in mijn leeftijd... Ik, ik wil gewoon met 67 met pensioen. En dan hoef je niet eens voor te tekenen. hoef je niet eens voor aanwezig te zijn. En dan krijg je toch een, uh, een riante pensioenregeling. Dus wat u betreft gaat die op de schop? Ja, gaat op de schop. En dan schoppen. nog even die 300-vergoeding. Gaat u die, die dagvergoeding, gaat u die terugstorten? Want bijvoorbeeld uh, ja, uw tegenkandidaat Bernard Naron... Die gaat, dat, die gaat dat doen. Die zegt, ik ga dat niet in. Ik, ik, dat is een mooi salaris, ja, die 300-euro-dagvergoeding. Nou, en, uh, en, en mijn voorstel is om, uh, om, de, om, de, om, de, om ons te pijlen te richten op het vroegpensioen. Maar ik denk dat we daar wel uitgekomen. zijn. Kijk, vroegpensioen, als ik even de achter, op de achterkant van die sigarenkistje uitreik... het is ook gewoon 70.000 euro wat was uh, te krijgen... Zonder dat ze aanwezig hoeven te zijn. Zelfs zonder dat ze hoeven te tekenen. Ja, dat hoeft niet, hè? Voor ja, u. Nee, Dan krijgt nee, u, denk nee, u de, nee, daar maar, in Brussel wel de handen voor op elkaar... bij alle andere Het Vast niet. Daarom is het ook een strijd tegen die dagvergoeding. Dat is het natuurlijk ook een strijd. Dus je, maar je moet de strijd ook durven aangaan. Ja. We hadden het er net over bezuinigen en investeren. Hoe is wat dat betreft eigenlijk uw verhouding met, met de partijtop? Met de top in de Partij van de Arbeid? Want u noemde ook weer in een artikel in augustus van dit jaar... het huidige kabinet nog de firma list en bedrog. Nou, ja, op, een lekkere verhouding. Om, om precies te zijn, als dan was het redenering. En ik moet gewoon vaststellen, dat was ook bedoeld om de druk op te voeren. Om het verzoek aan het kabinet was om alle ruimte te benutten om werkgelegenheid. Prioriteit te geven en het bestrijden van werkloosheid voorop te stellen. En ik moet eerlijk zeggen dat het kabinet uh, had het lastig omdat er ook een opdracht lag uit Brussel. Maar ik kan ook vaststellen dat het kabinet werkelijk alle ruimte heeft benut. Want aan de ene kant, mijn goede vriend Bas Jacob zei: uh, Dit is een staaltje Grieks bezuinigen. Econoom heeft u het dan over? Uh, ja, econoom ja. Bas Jacob zei: uh, Dit is een staaltje Grieks bezuinig En tegelijkertijd zei Olly Reen co-Dutch tegen de Amerikanen. Dus ik denk dat het kabinet werkelijk alle ruimte heeft benut. U bent tevreden met dat begrotingsakkoord? Want ik denk dat, dat, dat de... was het go-Dutch wat Reen bedoelde. Ja, en, en ik denk dat uh, Lodewijk Asscher en uh, Jeroen Dijsselbloem uh, goed gemanoeuvreerd hebben. Ja, dus u bent helemaal blij met wat dit kabinet doet? Nou, ik ben, in, in, te, ik, ik, ik, in twee ik ben, maanden nee, nee, tijd is dat nee, helemaal... Nee, dat nee, nee, uh, nee, was dus een oproep aan het kabinet, ook als columnist en als betrokken partijlid. Uh, maar ik, als politicus wil ik heel graag mijn pijlen richten op Brussel die een opdracht geeft, waardoor het debat te veel gaat over het geld en te weinig over over werkgelegenheid. Dat, dat maakt me altijd aan al gestoord heb en daar zal ik me ook voor gaan schrijven. Ja, u bent niet langer een recalcitrante kandidaat. Dat dachten we namelijk even toen we die artikelen van u lazen. Toen dachten we oei. Ik ben altijd een betrokken partijlid. Betrokken partijlid en niet altijd recalcitrant. Nou komende maandag wordt het concept verkiezingsprogramma voor Europa bekend van uw partij. Heeft u daar aan meegeschreven eigenlijk? Nee. Dat lijkt me lastig dat je een, een, een lijsttrekker wil worden maar dat je het partijprogramma niet hebt meegeschreven. Misschien dat zal blijken. Uh, ik, ga, uh, ik ga op campagne en ik ga steek naar Groningen en naar Friesland en met de boodschap Europa aan het werk. Uh, nou ja, maar ik vermoed gezegd dat uh, we zijn allemaal PvdA's. Het zou me zeer verbazen als daar. Uh, als er, als er hele grote verschillen zijn in nee, het verkiezingsprogramma. Goed, u, u. Ja, maar dan is het ook lood om oud-ijzer wie de lijsttrekker wordt. Want nee, dan moet u dus maar sowieso akkoord gaan met dat programma. We delen toch een aantal kernwaarden. En uh, zeker in deze tijd gaat het om werk en eerlijk delen. En dat, uh, dat staat in het verkiezingsprogramma. En dat zal ook wel benadrukt worden door andere kandidaten. Mm -hmm. uh, alleen zeg ik, van, ik, ik heb de kennis en ervaring om deze onderwerpen ook te agenderen. Maar stel nou dat die 7% die u zo belangrijk vindt... want in ja. alle interviews die u nu geeft noemt u dat als ja. belangrijke norm. Stel nou dat die er niet in staat. Oh, dan kunnen we altijd nog aan de leden vragen... om een abonnement in te dienen en dan leggen we het aan de leden voor. Dus dat ja, is vind ik prima. Maar dat is... Dus dat kunt u dan altijd nog indienen? Ja, maar het is ook belangrijk dat deze week ook een discussie... naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad... over de rol van de Europese Centrale Bank... en die hebben niet het streven naar volledige werkgelegenheid... verankerd in hun opdracht... Terwijl in de Amerikaanse centrale bank dat wel is. Uh, en dat betekent ook dat je ander monetair beleid ziet. En ook de ECB kan juist in deze slechte conjuncturele tijden... echt meehelpen om die werkgelegenheid te bevorderen. Dus er zijn ook meerdere uh, uh, Europese instituties... zoals in Frankfurt als in Brussel... die zouden meer aandacht moeten hebben voor werken. Ja, En als het niet in het partijprogramma staat... dan zegt u dan kan ik het er altijd nog ja. inschrijven. Maar dan moet u nee, eens even de dat kan ik niet. dat is aan de leden. Ja. Ik vraag me nog even af, hoe zal het voor thuis zijn? Want toen u stopte in Den Haag... Toen schreef u dat iedereen thuis daar zo blij mee was... Hoe is dat nu? Ja, als nee, naar Brussel uh, gaat? Uh, uh, ja ook voor andere fouten leren. Dus ik bewaak nu beter dan, dan toen de balans tussen politiek en privé. En, ja. dus maar wij, Brussel de... betekent wel, en dat staat ook ja. in de profielschets, bereid je voor op een zeer intensieve baan. Met ja. heel uh, wisselende werktijden, veel heen en weer gereisd. Ja. Dat is nou niet echt een, uh, een baan waarbij u, u bent, geloof ik, voorzitter van het bestuur van een Amsterdamse voetbalclub. Ik ja. denk dat ze een andere voorzitter moeten zoeken. <laughs> ja, ik ben bang dat het, uh, als ik gekozen word dat dat het geval is. Het is wel een sterke vereniging geworden, daar ben ik echt trots op. Dus dat gaat wel maar goed. daar blijft u niet, hè? Dat wordt u nee, Daarom daar zeg ik, je, je, je moet keuzes maken. En uh, nee, ik heb geleerd dat je uh, het privéleven heel goed moet bewaken. Ja. Gaat straks, als u lijsttrekker wordt, gaat dan de Partij van de Arbeid een hele pro-Europese koers varen? Gaat u voluit achter ja. het vaandel voor Europa staan? Of. Zien we dat toch anders? Nou, ik, ik, ik vind niet dat we op twee gedachten moeten hinken. Uh, uh, ik vind voor Europa. Maar ik zeg daarbij wel. Ik ben voor een werkend Europa. Een Europa dat aandacht heeft voor werk. En ook een aandacht heeft voor uh, een sober Brussel. Uh, dat werk maakt van de financiële sector. Weer het fundament legt onder het Europees model. Uh, dus Europa is niet af. Maar nee. wel vanuit een Europese gedachte. En een politieke unie ook? Een politieke unie. Ik denk dat het... Uh, dat, uh, ja, politieke Unie, dat, dat kan heel veel kanten op. Ik geloof dat de kracht van Europa... We kunnen in Europa gezamenlijk veel bereiken. Zeker ja. bij de financiële sector. Nou ja. Bij de omslag naar duurzaamheid. En tegelijkertijd geloof ik ook dat de kracht van Europa ligt in, in diversiteit. Dus de succesvolste landen. En met hoge participatie, grote gelijkheid tussen man en vrouw... ja, die liggen toch in Europa. Ja, maar ik vraag dit kabinet is ook... en daar zit uw partij in, is ook op zoek naar de taken... die Europa eventueel weer zou kunnen teruggeven hè, aan Nederland. Dit is ja. nou niet echt een kabinet dat voluit zegt van... nou, wij vertrouwen helemaal op Europa en we gaan daar helemaal voor. Nee, maar je, net, net zoals de markt niet altijd efficiënt is... of de overheid niet altijd sterk is... betekent niet dat we de, de markt en de overheid gaan afschaffen. Je moet, werken, je moet ook werken aan een, aan een werkend Europa. En, maar je, wel vanuit een Europese gedachte maar niet, maar bepaald niet kritiekloos in tegendeel. Juist omdat je veel van Europa verwacht, stel je ook hoge eisen eraan. Ja, wanneer is uw eerste debat met de andere lijst? Het eerste debat is kandidaten. aanstaande, aanstaande dinsdag in Amsterdam. En dan verheugt u zich op ja, zo te zien. Ja. ja, u staat daar dan straks met z'n vieren? Ja. Ik wens u vast veel succes. Dankjewel. Maar blijf vooral nog even zitten, ja, want ik praat door met Elko Brinkman. Meneer Brinkman, ook even uh, over uw vorige baan. Uh, u was voorzitter van Bouwend Nederland. En nou waren deze week een paar bouwbedrijven in het nieuws... die zeiden, wij zeggen ons lidmaatschap van dat Bouwend Nederland op. En dat doen ze vanwege kritiek op de koers van Bouwend Nederland. Zij zeggen, de lobby zoals die nu wordt gevoerd... die leidt niet tot economische groei. Het is dus een beetje gerommel in de marge met een btw-verlaging... maar dat leidt allemaal tot niks. Dat is kritiek dat eigenlijk dit voorjaar ook al was. En toen was u nog voorzitter. Trekt u zich dat aan? Het is een herkenbaar geluid van de twee bedrijven in Geding. We hebben ze gelijk. En Wat je merkt breder in de bouw... dat men zegt het beleid van het kabinet... helpt ons eerder dieper de put in dan uit de put. En wij hebben het steeds gezet... en ik denk dat Verhagen dat nu ook zegt... Ja luister, je kunt heel hard op de beur, deur bonzen aan het binnenhoofd... maar als die niet opengedaan wordt... Ja, dan is het niet anders. Het geld van de belastingbetaler is ook niet automatisch. We hebben bijvoorbeeld toen gezet. We nog even bouwend Nederland. Uh, laten we nou eens kijken of geld dat er in de maatschappij buiten de overheid is. Bijvoorbeeld bij pensioenfondsen. Of dat wat renderender kan worden belegd in eigen uh, land. Dan moet je als je vraagt om uh, uh, ja, wat betere huurwoningen te bouwen. De mensen die bijvoorbeeld met pensioengeld daar zouden gaan beleggen. En niet met een verhuurdersheffing straffen. En je kunnen ervoor zorgen dat de pensioenbeleggingen dan toch goed blijven renderen. Dat voorstel is tot op de dag van vandaag niet overgenomen door ja. het kabinet. Dus nou, met hef... praktische lobby en, en, en haalbare voorstellen actief blijven. Dat is de lijn en daar blijf ik nog steeds voor staan. Maar ja. we vragen het vragen zou ik Maar goed, uh, kennelijk, er wordt op de deur gebonst in het Binnenhof... ...maar die deur wordt niet opengedaan. En dat was nou ook een van de kritiekpunten op uw opvolger. Weer een politicus zeiden ze bij Bouwend Nederland. Waarom nee, nu weer nee, een nee, de overgrote meerderheid van de leden heeft nadrukkelijk voor het profiel gekozen dat er iemand moest zijn die de weg in Den Haag kende. En je kunt niet aan de ene kant kritiek hebben op het feit dat er te weinig geluisterd wordt in Den Haag... en aan de andere kant zeggen, ik ondernemer weet het beter. Het, het kan niet zo zijn dat een individuele ondernemer... even naar de minister gaat, ja, hij mag wel naar de minister toe... en dat de minister zegt, ja, individuele ondernemer, u hebt gelijk. Dan moet je dat voor alle ondernemers. Dat is nou eenmaal mm -hmm. de concurrentie. En uh, er zit dus een, ja, een zekere... De tweeslachtigheid in de kritiek. Men heeft ook niet gezegd, ik stap uit. Maar men heeft gezegd, als het niet effectiever is... in de zin van Den Haag, als u niet beter luistert... Ja, dan gaan we voor ons eentje zien zalig te worden. Ja, nou, nou, nou, ieder moet vooral nagebeld. zien zalig te worden als hij dat denkt. We hebben, te kunnen. we hebben ze gisteren even nagebeld, Volker Wessels en Heijmans. En die hebben wel degelijk gezegd, we stappen uit. We geven alleen bouwend Nederland tot 2015 de tijd... om er wat aan te veranderen. Ja, dat is toch hetzelfde v wat ik zeg. Verhagen heeft een rondgang gemaakt, heb ik van hem begrepen. Uh, en is nu bezig om met een aantal aanpassingen te komen... maar voor zover bouwers afhankelijk blijven van de geldstroom uit de overheid... dat is voor ongeveer 40% van hun opdrachten... Ja, dan kan het niet anders zijn dat als Den Haag niet luistert... dat je dan moet indikken, helaas. Ja, ja. Gaat u er nog iets aan doen? Gaat u nog uh, vanuit uw uh, oude contacten nog bemiddelen of proberen om daar nog... Den nee? Haag kan zijn eigen bondje toppen. Goed, u zit daar niet meer tussen. Laten we het over de algemene politieke beschouwing hebben. Want die beginnen dinsdag in de Eerste Kamer. Uh, ja, tot voor kort kon het CDA in haar eentje het kabinet in de Eerste Kamer aan een meerderheid helpen. Maar nu heeft het kabinet al steun gevonden bij andere partijen... D66, ChristenUnie, SGP. Uw positie lijkt daarmee minder belangrijk geworden. Nou ja, om te beginnen hebben wij gezegd aan het begin van de rit... dat als VVD en PvdA samen wilden regeren... dat wij er begrip voor hadden, maar dat ze er dan rekening mee moesten houden... dat ze wellicht wisselend steun bij derden zouden moeten en dat vinden. dat hebben ze gedaan. Ja, omdat wij voor een deel... Voor een deel de plannen bijvoorbeeld op het gebied van de pensioen... en van de belastingen eh, niet wilden steunen. En VVD en PvdA zeiden en bleven zeggen... Eh, nee, helaas dus onze plannen moeten doorgaan... en jullie andere partijen mogen dan een beetje eh, nou ja, wat schuiven eh, hier en daar... maar het spel dat wij op het bord hebben gezet... dat moet gespeeld blijven worden. Daar waren we niet voor in... omdat we dat slecht vinden voor de werkgelegenheid, slecht... Uh, vinden uh, in termen van je haalt geld van de toekomst naar voren. Dat heb je straks niet meer, mm -hmm. dat geldt met name bij de pensioenen. Maar hoe vindt u het, meneer Brinkman, als ik u in de reden mag vallen... hoe vindt u het dat daarmee de positie van uw partij nu zoveel verminderd is? Want die steun die heeft het kabinet inmiddels gevonden bij die drie andere partijen. Ja, dat zal allemaal blijken. Uh, dat. twijfelt het, u wel? Ja, op het belangrijke terrein van de pensioenen het kabinet van bijna 3 miljard heeft ingeboekt... is het kabinet naar huis gestuurd door de Eerste Kamer... om zijn werk over te doen. En ik heb begrepen dat de drie partijen die nu steun willen verlenen... op het pensioenpunt nog geen steun hebben gegeven. Ik geef u een ander voorbeeld. Er zijn allerlei voorstellen nu ingediend... die in 2015 in moeten gaan... maar waar de wetten nog door het parlement uh, moeten. Dus je kunt wel op een A4'tje zetten... Uh, dat er een bepaald bedrag uh, is... waar de partijen voor tekenen. Maar ik begrijp van minister Dijsselbloem... die zegt dat in de pers. Ja, voor 2015 heb ik helemaal die steun nog niet. Dus er zitten toch behoorlijk wat gaten in de kaas. Ja, ja voor 2014 zou het misschien lukken... maar voor 2015 is het nog maar helemaal de vraag. Wat, wat gaat uw inzet worden aanstaande dinsdag... bij de Algemene Politieke Beschouwingen? Waar zet u op in? Uh, wij we hebben als partij steeds ons uh, verkiezingsprogramma voor ogen uh, gehouden. En uh, hoewel daar kritiek uh, op is... wijs ik iedere commentator er toch maar op dat we consistent uh, zijn. Ook constructief. Als het gaat om beperkingen van overheidsuitgaven... wij vinden het vreemd om de gaten te dekken met extra lastenverzwaringen. Je weet uh, dat veel van die belastingverhogingen... van de afgelopen tijd niet eens hebben opgebracht wat werd geraamd. Omdat mensen bijvoorbeeld over de grens boodschappen gingen doen... gingen tanken en dergelijke. En wij zullen dus steun... Die voorstellen die op zichzelf redelijk zijn en die ook uh, juridisch goed in elkaar zitten. Ja, Ik dat, u... dat, name met laat, dat met name dat laatste is natuurlijk waarvoor de Eerste Kamer is opgericht. Om te kijken of het juridisch allemaal klopt. Absolute. Maar alles wat u daarvoor zei, klinkt behoorlijk politiek. Nee, nee. De een hangt nadrukkelijk met het andere samen. Het is niet zo dat dit land per A4'tje cijfers wordt geregeerd. Als bijvoorbeeld een huishoudtoets wordt ingevoerd... dus er zijn nu allerlei uitkeringen die mensen kunnen krijgen, toeslagen... en daar en, en zijn miljoenen en miljoenen gezinnen uh, uh, uh, uh, daarbij betrokken... dan kan het niet zo zijn dat het kabinet zegt... wij boeken in 1 miljard ongeveer ombuiging... Uh, maar hoe we dat gaan doen, uh, dat ziet u nog wel. Ja, dat is geen politieke opmerking van mij. Dat is, juridisch zeg ik dan, uh, bijvoorbeeld vanuit privacyoverwegingen... was er nogal eens bezwaar om die gegevens van de huurtoeslag... en de zorgtoeslag, weet ik wat voor toeslag, allemaal... aan elkaar te koppelen. Misschien dat de heer Brenning mij er straks nog iets over kan zeggen. Zeker. Uh, maar uh, dat zal toch eerst moeten blijken of dat zo gaat. Tweede ja. voorbeeld, ja. Staatssecretaris... Mag ik heel even, Want u noemt meneer Brenning en die zitten ja. hierbij. Uh, is dit inderdaad iets waarvan u zegt... Van, nou, dan zou de Eerste Kamer inderdaad goed naar moeten kijken? Of dat wel kan, dat aan elkaar knopen van al die dingen, die privacygevoelige informatie? Nou, De traditionele rol van de Eerste Kamer is natuurlijk altijd... om wat boven het beleid ook te kijken naar meer algemene punten... zoals eh, privacy, maar ook de bescherming van grondrechten. En daar vervult de Eerste Kamer een hele belangrijke rol bij. <kijkt> en inderdaad is het zo dat eh, we zien dat de overheid in het digitale steeds meer met elkaar verbindt. En de belangrijke vraag daarbij is natuurlijk ook... welke waarborgen gelden er dan voor burgers? Ja, dus dat zou inderdaad voor een partij als het CDA in de Eerste Kamer... een grond kunnen zijn om tegen zo'n wetsvoorstel te stemmen. Dat hangt van het, niet alleen antwoord, maar een, van het een, antwoord van de regering uh, weer af... en hoe ja. uiteindelijk de wettekst komt uh, te luiden. Ik zal nu een ander voorbeeld uh, noemen. Er is op het gebied van de... De verzorging aan huis van mensen die die verzorging nodig hebben. Een de hele discussie, wat gaan nou de verzekeraars doen? Wat gaan de gemeentebesturen doen? Uh, ja, afgezien van het jojo-beleid met de AWBZ-premies... is het natuurlijk toch wel de juridische vraag. Uh, wie gaat er nu over en houd ik dan een recht? Of is er alleen een bepaald bedrag uh, uh, beschikbaar? Een voorziening, een voorziening uh, waar nou ja, de een wel iets van krijgt en de andere, ander niet. Dat ja. heeft niks met politiek te maken, maar alles met zorgvuldige regelgeving. Ja, even naar Paul Tang. Ja, maar... Het uh, heeft niks met politiek te maken, zeg. Zelf... Ja, maar ik, ik, ik mis ook wel, maar dat is ook, ook een vraag. Uh, ik, ik mis wel het geluid van het CDA, want ik hoor uh, geen lastenverzwaring, kleinere overheid, geen nivellering. Maar wat dan wel? En in die zin verwacht ik ook van een vertegenwoordiger van het CDA... een duidelijk politiek geluid. en vindt u dit eigenlijk een VVD-geluid, als u het zo rijtje zet? Ik herken het CDA niet. En ik herken het CDA niet waarmee ik me nog wel verbonden kan voelen. In andere woorden worden gesproken over rentmeesterschap, compassie, solidariteit. En dan meestal, ik hoor tot dit mening. Nou ja, dat is jammer voor de tang, maar die is ook een tijdje eruit geweest. Nee, maar de krant heeft vaak niet zoveel regels beschikbaar voor een toelichting. Ik denk altijd maar het voorbeeld van Duitsland, waar het veel beter gaat... economisch en ook sociaal dan in Nederland. Die hebben een aantal dingen niet die wij gelukkig wel hebben... op het gebied van minimumloon en een collectief eh, pensioen. Maar wij hebben juist gezet, de belastingdruk is daar veel en veel lager... en dat werkt veel beter uit voor de werkgelegenheid. Dat is helemaal niet een, een verhaal wat vandaag nieuw is. Dat heeft de CDA altijd genoemd. Nee, u, u zegt, een, heel even tussendoor, want u zegt het gaat daar zo goed... maar de mensen hebben daar wel drie banen, hè? Om te kunnen overleven. Ja, luister eens, maar liever mensen aan het werk... dan dat ze elke keer naar de staat moeten... om een uitkering of een toeslag te vragen. Ook liever drie banen om maar Zeker. je hoofd boven water te Zeker. houden. Dat, Zeker. Dat is, ik, dat ben, is een... ik ben grootgebracht in het CDA. Is grootgebracht met de stelling dat je moet werken voor de kost. Ja, maar goed, dan, dan begrijp ik Paul Tangenees. Die zegt, ja. ik mis het woord compassie ja. binnen het CDA. Ja, luister eens, uh, uh, ik heb een kwartier en ik kan niet alles behandelen. <laughs> uh, oh, dat, uh, is wel, dat weet u wel. Nee, het nou, ik zal u misschien daar iets over, uh, over zeggen. Ik vind het vreselijk... wat gebeurt in Lampedusa. Maar dan zeg ik wel het antwoord is niet een nieuw immigratieakkoord maar het antwoord is betere handelsakkoorden met Afrika zodat de mensen daar een beter bestaan tegemoet uh, gaan. Het antwoord in Nederland om mensen uit de prut te helpen is niet steeds verdere belastingen te verhogen uh, met allerlei symbolische maatregelen waardoor mensen die het echt wel beter uh, hebben, denken, joh, ik geloof het wel... ik ga over de grens mijn heil uh, uh, zoeken. En dan bereik je precies het tegenovergestelde. Nee. Dat is de echte compassie. Ja. Nog heel even terug naar de pensioenen. Want dat pensioenplan van het kabinet... is een paar weken geleden in, het, in de Senaat gesneuveld. Het kabinet moet met een nieuw voorstel komen. Het CDA heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Wat verwacht u van het kabinet? Met welk plan moeten zij komen wanneer u daar ja tegen zou zeggen? Nou ja, het is zo Wat is voor u een belangrijk aspect? Eigenlijk? Het is zo merkwaardig dat men het, het geld nu uit de collectieve pensioenkassen wil houden. Collectief, dus van een bedrijfstak en van een, van een bedrijf. Dat geld, dat wil men dan vandaag... Uh, laten rollen, maar dat betekent dat de mensen die over het algemeen gemiddeld niet veel meer, uh, en eigenlijk veel minder uh, dan 50% van hun laatstverdiende loon nu als pensioen uh, hebben, dat die dat verder zien, zien smelten. Ja, of dat nou sociaal uh, is? Nee, en ik... dus, wat wilt u? Nou, dus, dus hebben wij komen? gevraagd, kabinet, u zegt wel dat u de Nederlandse bank een, een nieuwe instructie zult geven, en dat de pensioenfondsen voorlopig de premies niet hoeven te verhogen. Maar dat betekent dat ze de pensioentoezeggingen... dus niet gestand kunnen doen. En dat de pensioenen dus lager zullen worden. Ja, je kunt niet het geld binnenharken als overheid... Tenzij je eerlijk zegt tegen de mensen: Nou, uw pensioenvoorziening wordt minder. Dat vind ik heel onverstandig. We hebben steeds gezegd: Je moet het geld niet uit je pensioenkassen halen. Je moet de overheidsuitgaven beperken. Ja, maar goed, overheidsuitgaven beperken, dat levert natuurlijk ook niet onmiddellijk wat op. Hè? Want heel veel mensen uh, uh, zijn in vaste dienst bij de overheid. Die hebben ontslagbescherming. Die moet je wachtgeld betalen. Nou ja, daarvan zien Allemaal we de. niet. Allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar het kabinet is direct vroeg. aan het begin van de rit begonnen met de stelling: Nou, dat halen we niet helemaal. Dus we gaan de belastingen verhogen. We zitten nu bijna halverwege de rit van het kabinet. ja, Wetgeving duurt lang, niet omdat de Eerste Kamer lastig is... maar veel van de belangrijke wetsontwerpen... heeft de Eerste Kamer helemaal niet op tafel. Dus mm -hmm. de Eerste Kamer treft echt geen verwijt... en het CDA helemaal niet. Wij hebben steeds ervoor gewaarschuwd... ga op tijd aan die uitgavenbeperkingen werken. U zei in maart van dit jaar... dit jaar wordt cruciaal voor dit kabinet. We hebben een kans om met z'n allen uit de prut te komen... maar dan moet de premier eerst uit zijn torentje komen... met een goed verhaal. Ik citeer u maar even... Wat ziet u tot nu toe van dat goede verhaal? Nou, het is uh, wel, een, wel een voorstelling die de moeite van het bekijken waard is. Ik bekritiseer de minister-president niet... als hij probeert steun voor zijn beleid te krijgen. Dat hoort hij ook uh, te doen. Maar het is wel uh, vandaag dit, uh, morgen dat. Uh, als het gat niet op deze manier gevuld kan worden, doen we dat. En ja, het is toch een beetje theatraal... maar ook, ook, ook wel een beetje dramatisch uh, bijna om te zien... nou, als het met de waterbelasting niet kan... dan doen we een, uh, een windbelasting. En als er geen windbelasting kan... dan doen we een energiebelasting. Het is een beetje schrapen van geld... Ja, omdat men het eigenlijke probleem, en ik denk dat het komt omdat VVD en PvdA het wezenlijk oneens zijn over die zaken. En men schuift de zaak dus wat naar, naar voren. Ja, dat uh, is misschien wel de hoop van, van de heer Tang, dat er een beetje ruimhartigheid. Maar ik, ik heb een van mijn kleinkinderen hier in de studio uh, zitten. Die zal het niet leuk uh, vinden nee. dat het geld uh, later weer opgehoest moet worden. Even toch naar u, meneer Tang. Uh, ziet u het met vertrouwen tegemoet, die algemene politieke beschouwingen dinsdag? Uh, ik denk dat, uh, uh, dat, dat het anders is dan, uh, dan twee weken terug. Dat, uh, bedoel, omdat er een akkoord voor 2014 ligt. Dus het CDA het, is uh, niet echt nodig, zegt u daarmee? Nee, daar ja, wel, uiteindelijk wel. Want het kabinet zal, uh, zal uh, met, met de oppositiepartijen in gesprek moeten blijven. Dat is de situatie. Als dat niet nu is, is dat later. En dat, uh, dat, dat is nu gelukt en dat moet, kan later dus weer lukken. Ja, Meneer ja. Brinkman, tot slot. Waar verheugt u zich op dinsdag? ik, dat ik geloof een... dat het hele kabinet er dan zit. Hè? Ja, het is dé uh, kans om het hele kabinet toe te spreken. Dat gaan we ook doen. En dan uh, komt u luisteren, zou ik zeggen. Uh, maar zeker. dat doen we wel constructief en redelijk. Kijk, wij zitten er niet uh, om, om er een, een cabaretvoorstelling uh, van te maken. En een soort zwart gordijn achter de toekomst uh, te hangen. Want... Nee, dat zwarte gordijn hebben we gezien bij het begrotingsakkoord. <laughs> ja, dus ik zal proberen dat, dat gordijn een beetje uh, omhoog te trekken. Ja, ja. Goed, we gaan naar uh, de nationale ombudsman, Alex Brennickmeijer. Uh, meneer Brinkmijne, de Amerikaanse Veiligheidsdienst NEC heeft bekendgemaakt dat in een maand tijd 1,8 miljoen telefoontjes in Nederland zijn uh, onderschept, afgeluisterd. U houdt zich als ombudsman bezig met de relatie van de Nederlandse burger en de Nederlandse overheid. Daar gaan we uitgebreid over praten. Maar hoe kijkt u tegen deze internationale afluisterzaak aan? Schrok u daarvan? Ja, het is natuurlijk een beetje als een golf over ons heen gekomen. Hè? De, de verschillende onthullingen achter elkaar. En eh, één ding is zeker dat eh, we aan de ene kant... Eh, als gewoon mensen met veel enthousiasme het web op zijn gegaan... Eh, mobiel zijn gaan telefoneren. En eh, langzamerhand zien we dat er een keerzijde aan zit... namelijk dat er hele belangrijke spelers zijn... hele machtige spelers... die eh, in al die gegevens eh, gaan vroeten. En er wordt gesproken over de RDC, maar ik vermoed dat er nog veel meer zijn die uh, met heel veel belangstelling kijken... wat er door de glasvezelkabels onder de Atlantische Oceaan uh, doorgaat. Niet alleen de Amerikanen bedoelt u daarmee? Nee, helemaal niet. En uh, kijk, Het belangrijkste wat, wat langzamerhand opkomt... dat is toch de vraag... Uh, wat is nou de positie van ieder van ons... als het gaat om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Die erodeert toch, uh, toch heel sterk. Um, en dan aan de ene kant... Dat je ook gewoon recht hebt op een privéleven. Mm -hmm. Toch in deze tijd wel steeds moeilijker wordt. En je ziet toch dat het onthullen, het openbaar maken van alles heel snel. dat dat een onderdeel is van het geheel. Maar belangrijke vraag is. Hè, de privacy betekent het recht om alleen gelaten te worden. Dat je op een gegeven ogenblik. met je telefoonverkeer, wat eigenlijk heilig is. Hè, het eigenlijk is je. Hè, want het, de, de, de, de, het briefgeheim is een grondrecht in de grondwet. He, ja. Dat niemand je brieven opent. Maar met telefoonverkeer geldt dat in principe ook. Maar we zien nu dat dat op massale schaal geschonden wordt. Het enige geluk voor ons is eigenlijk dat het uh, zoveel is... dat je je eigenlijk ook niet meer kunt voorstellen... dat iemand echt daar naar nog, gaat luisteren. Ja, ja, het, is, het is een enorme hooiberg. Je hoopt dat ze de naald niet gaan zoeken. Dus het is, dus het is dan ook, dan ook meer gaan statistiek gaan. En, en, en, en hele digitale bewerking. Maar tegelijkertijd zal ook de datamining, dus de intelligence... om uh, daarin weer dingen te vinden die belangrijk zijn. Dat vind ik, uh, vind ik wezenlijk. Ja. Wat, ik, wat ik in de discussie uh, wel boeiend vond in de afgelopen tijd is enerzijds dat ook regeringsleiders hebben gezegd... hé, hey, hoe gaan we met elkaar om? He, want het is denk ik... een Die zijn er in elk geval van geschrokken? Die zijn er van geschrokken. Die ja. vonden het wel, maar die hebben tegelijkertijd ook het conflict wel proberen te dempen. Dat vond ik ook wel waardevol. Dat het niet direct een enorme zeerpartij werd. Nee, maar... ze gaan proberen om afspraken te maken. Heel even, meneer Bringman, u bent minister geweest. Met u wel, heeft u het gevoel dat u wel eens bent afgeluisterd? Uh, ik denk het en ik weet het in één geval voor 99% procent, uh, zeker, oh, maar uh, ik dat? heb daar nooit zoveel moeite uh, mee oh, gehad. Ik ben toch even benieuwd, wanneer was dat? Uh, ergens toen er een, een, een zaak speelde tegen een uh, aangetrouwde oom uh, van mij. Toen werd uh, u als minister afgeluisterd? Of Kamer, fractievoorzitter. Wil ik uh, fractievoorzitter, denk ik. Ja, ja. Ja. Ja, maar goed, even los daarvan. Ik vind het op zichzelf niet erg om uh, afgeluisterd uh, te worden. Nee, wij willen graag als burger... dat uh, een narigheid wordt opgespoord. Of dat dan grote of kleine criminaliteit uh, is. Je kunt niet twee dingen tegelijk uh, vragen. U zegt, in het kader van de veiligheid... moet je een beetje privacy opgeven. Ja, en bovendien er zijn er heel veel mensen... die, die gaan bijspreken in een blootje uh, al uh, op het net. Dus ja, dan is het een beetje selectieve verontwaardiging. Ja. Meneer, uh, meneer Brenninkmeijer, verbaast het u u dat de Nederlandse politiek het in feite zo weinig oppakt? Nou, dat zijn inderdaad boeiende cultuurverschillen. Je ziet dat in Duitsland de discussie veel scherper is... dat men ook een verleden heeft wat reden geeft om van ja, toch welke waarborgen gelden. Um, wat, ik, wat ik jammer vind in Nederland is dat, uh, dat we eigenlijk wel uh, een, een houding hebben van eigenlijk zoals de heer Brinkman nu aangeeft ja, als er maar boeven gevangen worden dan kan me niet schelen dat alles openbaar is. Dus het en inleveren vind, van privacy voor veiligheid. En ik vind dat wel heel ver gaan omdat um, het natuurlijk ook om hele andere dingen gaat. Het gaat bijvoorbeeld ook om bedrijfsgeheimen waardoor het bedrijfsleven ernstig geschaad kan worden. En dan gaat het helemaal niet meer om boeven. En dat vond ik het tweede punt wat deze week ook wel zo duidelijk naar voren kwam... dat de intentie niet alleen is terrorismebestrijding. En dan moet je ook vragen, hoe ver gaan we daarmee? Daar kun je ook wel kritiek op uitoefenen... dat we na 9-11 ook wel onwaarschijnlijk doorschieten... in onze veiligheidsutopie, maar ook de veiligheidsparadox. We, we, we doen, ik weet niet wat, om de veiligheid te dienen... maar ondertussen wordt het eigenlijk minder veilig dan, dan, dan we zouden wensen... Maar er gebeurt dus veel meer en ik, ik ben eigenlijk wel gefascineerd. Ik, ik zou eigenlijk toch wel preciezer willen weten wat, wat er nou allemaal gebeurt. En wat voor soort waarborgen je moet denken. Want, Vind, vindt u dat een taak voor de politiek? Zou de politiek zich daar uh, strakker mee moeten bemoeien... om die waarborgen ook echt uh, neer oh, te zetten? Meer. Ja, ja, gewoon als burger in Nederland, denk ik. Ik zou het wel fijn vinden wanneer uh, de, de, vanuit de politiek... wellicht vanuit verschillende visies, maar dat vind ik ook prima... Uh, vanuit verschillende visies gekeken naar gekeken wordt... maar dat het niet een kwestie is van het verwaarlozen van het onderwerp. Want dat, dat vindt u, dat, dat de politiek dat nu doet... Nou ja, het is niet alleen de politiek. Het is eigenlijk gewoon ook, ook de media hebben de neiging. Om, eh, om eh, zeg maar dat standpunt van eh, als er maar boeven gevangen worden. Dan is het oké okay om dat breed uit te dragen. En wat dat betreft zitten we toch ook als Nederland een beetje onder een kaastolp. Ja, ik vind het zelf, ik, ik heb regelmatig internationale contacten. En dan merk je toch dat, dat men vanuit verschillende cultuur. Vanuit verschillende landen er heel anders tegenaan kijkt. En dat we in Nederland toch een beetje onder een wat benauwde kaastop zitten. Te weinig. Oor en oog hebben voor hoe je er anders tegenaan kunt kijken. Want realiseren wij ons te weinig wat het gevaar is? Er zijn ook mensen die zeggen, nou ik heb toch van de overheid niks te duchten. Om het gaat niet alleen om de overheid, natuurlijk. Um, uh, maar het is natuurlijk ook een beetje naïef om te zeggen, um, uh, ik heb niets te duchten, dus er hoeven geen waarborgen te zijn. Want dat is het punt waar ik op kom. Mijn vraag luidt, uh, gegeven het feit dat deze ontwikkelingen zich voordoen. Aan welke soort waarborgen moet je, moet je denken? En ja, wat zijn dan de rechten uiteindelijk van burgers ja. op, hun, op hun identiteit, op ah, hun virtuele identiteit? Heel even, want aan welke waarborgen denkt u? Wat zou er wat u betreft gewaarborgd moeten zijn? Nou, een, een belangrijk punt wat opkomt is natuurlijk dat, dat er onjuiste gegevens over jou... Verzameld worden en gecombineerd. Hè. En dat hebben we een aantal malen uh, ook, uh, ook gezien. Uh, we hebben een wet Bescherming persoonsgegevens waarin staat dat je als uh, burger. Uh, inzagerecht hebt en correctierecht. Nou, dat inzagerecht wordt langzamerhand wat problematisch. Want waar is wat? He, we hebben bijvoorbeeld een SUI-net, waarin alle sociale partners, en dat is heel breed, mm -hmm. alles uitwisselen. Maar waar is dan welke informatie? En bovendien wordt die informatie dan ook via het SUI-net eventueel gedownload en ergens weer opgeslagen. Maar als daar fouten in zitten, wordt dat dan gecorrigeerd. He, dus dat inzagerecht, waar is die informatie, dat is al heel... Uh, heel poreus geworden. Maar de tweede is het recht van correctie. Ik heb in een aantal zaken gezien dat het als als burger gewoon onmogelijk is... om die correctie te realiseren. Ah, je weet niet precies waar de gegevens zitten. Je weet niet precies waar welke fouten zitten. Je weet ook niet welke foutencombinaties co zijn gemaakt. Maar laat staan. En want het idee is eigenlijk... alsof er een boekje over jou open wordt gedaan... door de belastingdienst. En de belastingdienst zegt... nou, dit weten we van u. Zitten daar fouten in? En dan kun je dat aangeven. Maar zo werkt het al lang niet want meer. Want dat het is een heel je complex... helemaal niet corrigeren. Paul nee. Tang wil reageren. Ja, want het, het, het gaat hier over de overheid. Maar mij baart zorgen eigenlijk... Enerzijds de veiligheidsdiensten en ze heeft de politiek uh, de veiligheidsdiensten voldoende onder controle. Dat is eigenlijk een vraag die naar boven komt. En dat gaat natuurlijk ook om de grote bedrijven. En die zitten niet nationaal, die zijn die zijn internationaal opereren. die en, en consument vertegenwoordigt, uh, vertegenwoordigt waarden. Dus er is nu een industrie aan het ontstaan... die die data gaat gebruiken. En eh, die data die kunnen dan nog eh, binnen de Nederlandse wetten vallen die kunnen uit het buitenland worden gehaald. Ja. En dat is waar ik mijn zorg over maak. Dat vindt u een zorg? Dus bedrijven gaan nu eh, actief op zoek naar, uh, naar data. En dan gaan deze data ook ge gebruiken. Ja, dat ontstaat staat de markt. Ja. Ja, dus dat betekent dat je naar markten moet je soms... Uh, en zeker in dit geval paal en perk stellen. Goed in toom houden. Meneer mij nog even naar u. U bent samen met onze collega's van Tros Radar... een onderzoek begonnen naar de van de Nederlandse overheidssites. Waar maakt u zich zorgen over? Want zo'n onderzoek begint u niet voor niks. Oh, um, ja, het onderzoek is iets breder. Hè. Waar lopen burgers tegenop in de digitale overheid? En we hebben enorme respons. En uh, ik, ik ben daar echt uh, gelukkig mee. We zijn nu de resultaten ook aan het analyseren. Daar komen we binnenkort mee naar buiten. Kijk, uh, om Moet een... u daar voor... vast een, een tipje van de sluier oplichten? Waar lopen burgers vooral tegenaan, heel kort? Uh, nee, de, de, ik ga geen tipje van Goed. de uh, sluier oprichten. We wachten tot, tot ja. de uitzending. Maar uh, wat ik als voorbeeld noem als het gaat om veiligheid. Uh, Nederland heeft DigiD geïntroduceerd. En DigiD is op zich best een, een aardig uh, toegangssysteem voor overheid. Maar dat is begonnen in de situatie dat die overheidsinformatie... die achter DigiD zat eigenlijk niet eens zo belangrijk was. Dus het is dus een lage bescherming. En men is nu bezig met het opwaarderen van dat systeem. Maar hoe snel gaat dat? En ja, iedereen heeft gezien dat afgelopen week weer via phishing... Uh, heel makkelijk informatie... of kwaadwillende programma's bij mensen geïnstalleerd worden. Dat wil zeggen, aan de ene kant zie je dat... de informatie die de overheid over ons heeft veel, veel massiever wordt. Maar dat ook je transacties met de overheid... steeds vaker via de computer gaan. He, UEV, werk.nl bijvoorbeeld. De Belastingdienst toeslagen. He, dat zijn systemen die, die best gevoelig zijn. Maar dat zit dan achter DigiD. En ik, ik ben zelf wel erg verbaasd over de traagheid waarmee... De beveiliging van DigiD vooruit gaat. Want ja, de directeur van Logius heeft een keertje gezegd: zelfs Kom heeft een betere beveiliging dan, ah, eh, ja. dan de -overheid. Ja. Nou, Dat is wel heel treurig. Dat is dan u wel maakt zich daar zorgen over? Ja, daar maak ik me zeker zorgen nou, over. Nou, dank dat u het kwam verklaren vandaag. Euh, Alex Brenningmeijer was bij ons te gast. Elko Brinkman hoorde u ook in deze uitzending. En Paul Tang zat bij ons aan tafel. Daarmee eindigt Troskamerbreed. Op deze zender gaat de NOS verder. Eerst met het nieuws. En daarna Argos van de v VPRO. Daarna is de Tros weer bij u met het programma In Bedrijf. Ik ben er volgende week weer. Heel graag tot dan. Van 11 tot 12 op Radio 1. Samen thuis. Samen Tros. We moeten met de taak van een beter Liberia voor alle Liberiërs verder gaan. president Ellen Johnson Sirleaf bestuurt haar Liberia met straffe hand. Let us love our country.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 De podium is een origineel cadeau. Hij is inwisselbaar voor bijna ieder soort van show. Je kan ermee naar musicals of Claudia de Brij. Maar wat het allerleukste is, je kan ermee naar mij. Je kan als je dat wil ook naar concerten of het toneel. De podium cadeaukaart is zo multifunctioneel. Maar als je echt iets magnifieks en schitterends wil zien... dan ga je met je podium cadeaukaart naar de... Ook dikke pret, de podium in het kerstpakket. Kijk op podiumcadeaukaart.nl slash